Twee uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Suzanne Bosman. In Radio 1 vandaag zometeen Ronald Plasterk, onze minister van Binnenlandse Zaken, onder meer over zijn oud en nieuw. En filosoof Stine Jensen, die recent de gerucht maken om de film Nymphomaniac 2. Na het NOS-journaal met Marianne Koekoek.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 De eerste Nederlandse militairen vertrekken maandag naar Mali. De 14 kwartiermakers bereiden de komst voor van ruim 350 Nederlanders... die deelnemen aan de VN-vredesmissie MINUSMA in het Afrikaanse land. De eerste militairen gaan onder meer de wonen en werkruimtes... voor hun collega's opbouwen. Ook gaan de kwartiermakers werken aan een goede infrastructuur... voor de hoofdmacht. Het is de bedoeling dat die hoofdmacht in maart naar Mali vertrekt. De Nederlandse militairen moeten een maand later operationeel zijn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 Jondal Thomasson is vandaag gepresenteerd als trainer bij Roda JC. De Deen is de opvolger van Ruud Brood... en tekende voor 3,5 jaar bij de Limburgers. Thomasson heeft als taak om Roda uit de degradatiezone te houden... en daarom is maar één ding belangrijk, winnen. Ik heb natuurlijk aan het gezien voor Roda. Ze hebben een of vierde doelpunten gehad in de eerste halfjaar. jaar. Dat is een hoop, vind ik, te veel. Maar voor de rest gaan we gewoon lekker werken. Op tweede kerstdag werd bekend dat Thomasson de nieuwe trainer wordt van RODA JC. Dan nog het weer. Wisselend bewolkt en stevige buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Aan zee staat een stormachtige Zuidwestenwind, kracht 8. Het is 10 tot 12 graden. Morgen eerst wat zon, later op de dag wat regen. en het blijft zo'n 10 graden. Hoi. is mooi bij de AWB voor de verkeersinformatie. Ten zuiden van Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 richting Den Haag. Tussen Watergaasmeer en de Rij staat 3 kilometer, twee rijstroken zijn dicht.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 Radio 1 vandaag, met Suzanne Bosman en Jan Mom En met vandaag minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk... over oud en nieuw en over afluisteren. Wij stuurden filosoof Stine Jensen naar een stomende seksfilm En Frits Barend, zoals altijd, op vrijdagmiddag, dit keer over schaatsen... over uh, Michael Schumacher en andere sportieve hoogte- en dieptepunten. Waarom wil schrijver Abdelkader Benali een marathon door Amsterdam Nieuw-West... Plus live muziek. Dit keer inderdaad de broer van Ellen van Buren. Ellen van Buren... Hij verzorgt de live muziek in deze Radio 1 vandaag. En als je uh, de hele band ook wil zien, dan kun je natuurlijk gewoon hier langskomen in de Krone in Amsterdam. Maar je kunt ook naar de Radio 1-site, radio1.nl. Uh, bij ons vandaag is uh, te gast uh, Ronald Plasterk, minister van Binnenlandse Zaken. Meneer Plasterk, hoe hebt u eigenlijk oud en nieuw doorgebracht? Oh, heel rustig. We gaan, altijd, we gaan met uh, kerst altijd met onze zoon uh, een weekje skiën. Dat hebben we nu ook gedaan. Um, en dan daarna, dus toen waren we net terug, toen, toen zijn we gewoon thuis gebleven. Dan om twaalf uur even op straat met de buren. En, en, uh... Vuurwerk afsteken. Nou, we wel gekeken dit jaar, want de kinderen niet bij waren. dan ga ik niet meer eentje sneu vuurwerk afsteken. Maar dat dus... hebt u wel gedaan, in Jaren, het Ja, tuurlijk. Met enthousiasme? Ja, altijd. Met zo'n tasje en dan een sigaar rond aan te steken. Want het kan hartstikke leuk zijn, vuurwerk. Ja, tuurlijk. Ja. Ik, ik weet ook niet beter, als kind deed het, mijn vader dit ook al. Ja. En u deed het pas om twaalf uur? Nou ja, 12 we hebben om twaalf uur we naar buiten gegaan. Ja, Al, ja. ja nee, om twaalf uur Nou ja, uur, ja. omdat, uh, ik weet niet of we het gehoord is, maar de burgemeester van Den Haag, van Aartsen... vandaag een pleidooi hield om niet alleen uh, de periode... waarin vuurwerk uh, verkocht wordt, om dat sterk in te korten. En bovendien pas op oudejaarsdag na elf uur s avonds een toestemming te geven om vuurwerk af te steken. Ja. Nou ja, ik heb het geloof ik altijd wel alleen maar rond, rond het oudjaar gedaan. Want zo overdag een beetje vuurwerk afsteken een beetje sneu. Dus, ja, ja. Uh, een maar beetje we... sneu. De, de volksstammen doen het. Het gaat de hele dag los. Ja, maar dus, dat, dat zou... Flink ik ook hoor. Voor mezelf zou ik dat niet missen. Als nee, dat er niet maar was. Maar wat vindt u daarvan? Ja, god, we moeten daar nou ook een mening over, over het tijdstip. Ja, dat vind ik wel. Het is een binnenlandse zaak. Het, ja, het spelt allemaal speelt het af in dorpen, in plaatsen, in gemeenten. Het is een binnenlandse zaak. Ja, ja zo is alles een binnenlandse zaak. Nee, maar nee, je nee, hoort was... in steeds meer gemeenten, meneer Plasterk... dat ook burgemeesters daarmee zitten. Hoe nee, maar dat mogen ze ook doen. Hoe... Dus ja. daarom, daarom zeg ik ook, ik weet ook niet of ik daar nou weer... een mening moet hebben per gemeente over hoe ze dat daar precies doen. Je mag ook in de buurt van uh, tehuizen, verzorgingshuizen... bijvoorbeeld als gemeente besluiten dat er daar niet geknald mag worden. En uh, dus dat moet ze lokaal maar zien. Kunt u zich voorstellen dat toch dat de overlast op een gegeven moment zo toeneemt. Je wordt steeds meer mensen erover klagen. Dat het ook steeds zwaarder wordt wat je de hele dag zo hoort. Dat we uiteindelijk in Nederland, net als in al die andere landen om ons heen, naar een systeem gaan dat er gewoon één mooi georganiseerd vuurwerk komt en dat het dat dan is. Ja, maar laten we wel wezen, de grote ongelukken, ook dit jaar weer, die gebeuren natuurlijk door dingen die al lang verboden zijn. Door zelfgemaakt vuurwerk, door illegaal, door geïmporteerd vuurwerk. Dus daar helpt het ook niet voor als je dan die zeven klappers uh, van op de hoek, als je die verbiedt. Ja, maar David zegt van Azer ook van, dat moet je ook zwaarder bestraffen bezit van illegaal vuurwerk. Nou, daar ben ik mee eens. En daar zijn de collega's ook mee bezig, ja. Om dat zwaarder te bestraffen? Ja, zeker. Dat was een hele taskforce, geloof ik. Maar de justitie doet dat, hoor. Dus dat, ja. dat is niet ook een middellandse zaak. Maar... Net als alle overtredingen tijdens uh, Oud en Nieuw tegen hulpverleners... bijvoorbeeld in diezelfde lijn. Zo is dat, ja, ja. U had uh, daarvoor opgeroepen, hè? u was op de beurs. Toen had u nog mensen meegenomen. Uh, let op de hulpverleners, gaan er toch goed mee om. Ja. Toch weer vaak misgegaan, hè? Ja, er zit, nou? ja, zit iets onder Natuurlijk van het uitdagen van het gezag. En dat hoort op de een of andere manier een beetje bij het feest. En dat is ook klassiek. Ik, ik zag ook wel in de krant mensen die zeiden... ja, vroeger deden wij dat al, rotjes in de zak. En dan de kitterij pesten. Hè? Dus de, de, de politie uh, lastigvallen. En, en dat zouden we gewoon kwijt moeten. Dat je kunt best dingen doen die je normaal niet doet op oudjaar. En een beetje dat je dak... Gaan is allemaal prima. Maar laat die mensen gewoon hun werk doen. Ja, Maar, ja, maar dat... hoe kun je dat dan doen? Nou ja, u roept op. U, u hebt er al van tevoren het nodig aan gedaan. Er door van... de aandacht voor te vragen. Ja, Je kunt van twee kanten wat te doen. Aan de ene kant, dat heb ik geprobeerd. Vanuit mijn rol appelleren aan het gezond verstand van mensen. Ook binnen de organisatie zorgen dat de hulpverleners zelf ook weten. Dat ze gesteund worden door hun baas. Dus dat het allemaal van tevoren goed is uh, voorbereid. En aan de andere kant, helaas, aan de achterkant. Toch gewoon zwaar ingrijpen. Als het wel verkeerd gaat. Ja, maar goed, dus dat, af... dat pleidooi is niet nieuw. Uh, ook vorig jaar was er al sprake van dat in ieder geval justitie zwaardere straffen eiste. Maar het, het wordt niet minder, het, het wordt eerder erger. Dus het helpt niet. Nee, nou, je krijgt het niet van het is een oeroude traditie. Uh, en je krijgt het niet van het ene jaar op het andere veranderd. Soms heb je ook de indruk dat het, inderdaad het, het eerder toeneemt... omdat men gemakkelijker even de grens overwipt om daar het een land op te pikken. En uh, ja, die datijen zullen moeten keren. Maar wat dan nog strenger straffen... Ja, er zijn niet veel andere mogelijkheden dan aan de ene kant tegen mensen zeggen... maak nou gewoon een mooi feest ervan, daaraan appelleren. daar houdt 99,9 procent van de mensen, houdt zich daar natuurlijk ook aan. En voor dat laatste restant dan toch lik op stuk beleid. We gaan zo met u doorpraten over hele andere zaken. Onder andere over afluisteren, maar eerst iets anders. Ja, het nieuws van vandaag speelt zich voor een groot deel af in delft -Zijl. De medewerkers van het verklaarde bedrijf Aldel, de aluminiumsmelter... die voeren op dit moment actie daar. Personeel is vooral woedend op minister Henk Kamp van Economische Zaken. NOS-verslaggeer Ewout de Bruin is in delft -stijl. Hoeveel mensen zijn er daar bij elkaar, Ewout? Nou Suzanne, ik denk dat er toch wel zo'n 2000 mensen minimaal afgekomen zijn op deze demonstratie. Mensen zijn ontzettend boos. Het zijn lang niet altijd allemaal mensen van Aldel. Het zijn ook mensen van andere bedrijven hier uit de regio die vinden dat er wat moet gebeuren. En ook FNV-voorzitter Ton Heers. u vindt ook hè, dat er echt iets moet gebeuren hier. Zeker, de regio, uh, het is echt ongelooflijk die opkomst hier. Maar als je ziet hoe hier nu uh, in deze hele regio de werkloosheid toeneemt banen op de tocht komen te staan... heb ik ook echt de dringende oproep gedaan. Want het is niet alleen maar Aldel, het bedrijf... waar het hier om gaat. Het gaat om honderden banen... in de regio die hier... een ondersteunende functie hebben. Maar daarnaast is de regio ook heel kwetsbaar... als het gaat om sociale werkvoorziening... te vergelijken met Limburg. En ik vind echt dat Nederland solidair moet worden... met Oost-Groningen. En als ik zie... hoe de opkomst hier is, dan maakt het... deze mensen ook bitter en woedend. We halen dus wel de welvaart... letterlijk uit de grond, maar laten vervolgens... De de regio zakken en dat kan niet de bedoeling zijn nou, dat is het gevoel wat veel mensen hebben die zeggen onze huizen zijn minder waard geworden door de gaswinning en nu gaat ook nog en nu gaat ook nog al Delfi, nu heb ik geen werk meer wat moet ik nou ja precies en dat is dus het, niet het enige bedrijf wat onder vuur ligt liggen meerdere bedrijven hier onder het vuur onder vuur en dat betekent ook dat ik echt vind dat uh, Den Haag, uh, maar niet alleen Den Haag, uh, ik denk eigenlijk heel Europa ook, dat gebieden waar we welvaart vandaan halen, dat die dus solidair moeten worden uh, met dit soort regio's. Maar tussen iets vinden en het uiteindelijk ook realiseren zit vaak een hele lange weg. Zit een groot, uh, Ja, dat is, een, uh, is, dat is inderdaad waar. Maar als ik zie, op weg hier naartoe heb ik ook nog even de hoofdlijnen van het rapport van de commissie Meijer gelezen. Die een paar maanden geleden zei, dit, deze regio verdient steun, die kunnen we niet laten zakken. En dat betekent dat we met z'n allen, dus ook de politiek, maar ook de landelijke politiek, nu echt moeten zorgen met z'n allen. Dat, uh, dat de werkgelegenheid hier een impuls krijgt en niet wordt afgebroken. Echte banen, dat verdienen ze hier. Tom Heerts van de FNV die vindt dat. En ook een aantal Kamerleden hier uit het noorden vinden dat. Die zijn allemaal hier naartoe gekomen. Samen met dus duizenden mensen hier in het stadshart in uh, Del zeil ja, Of het nog wat uithaalt, dat is natuurlijk de grote vraag. Hè? Want Aldel is inmiddels failliet. De curator heeft gezegd dat hij niet denkt dat er nog heel veel kans is dat het allemaal gaat doorstarten. Maar ja, die mensen die vinden dus wel, die zitten met een gevoel van onvrede. Die vinden dat daar wat aan moet gebeuren. En dat is te horen. Ewout de Bruin was dat in Delstijl. Ja, minister Plas, sterk nog steeds bij ons aan tafel. We moeten meer solidair zijn met Oost-Groningen. Ja, ik kan me op zich het gevoel heel goed voorstellen. Van Mensen zeggen, aan de ene kant komt hier het gas uit de grond... en aan de andere kant zijn we in een krimpgebied. Dus, dus hoe telt dat nou bij elkaar op? En... Uh... Ik, ik hoor u, er werd net gezegd: politiek Den Haag moet nu aan de bak. Ja, nou en, daar bent u. Uh, ja, ja, daar ben ik. Maar er zijn ook politieke partijen. Nou, nou volg ik toevallig, omdat het een oud collega wordt voor de van me is. Henk Nijboer, uh, Groningskamerlid, volg ik op Twitter. En die zag ik geloof ik vandaag ook al zoiets zeggen. Die is woord voor de financiën van zijn partij. Dus uh, die zal dat ook wel aanhangig maken. Nou, ja, dus, uh, maar is het iets waar u met uw collega's in het kabinet krijgen. ook nog eens extra over kunt gaan praten? Ja, natuurlijk ook. Dus het is zowel tussen politieke partijen zal een discussie opleveren. En uh, binnen het kabinet is natuurlijk werd ook net genoemd, uh, collega de eerste verantwoordelijke. Ja, maar u of... vindt het wel terecht nou, dat ik, ze ik, zich zorgen maken? Nou, ik kan me voorstellen. Doen. En ik weet dat Kamp dat ook uh, zich kan voorstellen. Daar ook regelmatig komt op werkbezoeken. En uh, uh, dus kijkt hoe het er gaat en kijkt wat hij eraan kan doen. 1 miljard willen ze? Ja, dat uh, uh, zei de commissaris van de Koning. Ja, ik heb het gelezen. Uw partijgenoot. Ja. Bent u het mee eens? Ah, dat is altijd makkelijk om te zeggen. Dat kan ik zo niet zeggen. Want is natuurlijk, wij moeten dan altijd uh, als, als naar de penningmeester kijken. En kijken waar, waar zou het dan vandaan moeten komen in hemelsnaam. En, en dus uh, dat zou te makkelijk zijn. Maar nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen dat men zich daar grote zorgen maakt. En ook er wordt, dat, dat, uh, het gasboren gaat door. de aardbevingen gaan door. Dus hoe moet dat nou? En die zorg die zal in Den Haag zeker klinken. En uh, worden opgepakt. Oké. Okay. zo direct nog meer over andere zaken. Maar nu eerst muziek. Elf en Buren. Zang van Claudia Sumeru was dat uh, Ellen van Buren met zijn band. En uh, zij maken ja, zeg maar, akoestische muziek van wat meer de House in the Dance uh, is van uh, Armie van Buren. Ja, wil je daar nou meer van horen? Dan kunt u ons vertellen wat u van die akoestische versies van Armie van Buren vindt. We gaan er nog veel meer laten horen in de loop van deze middag. Mail naar radioat vandaagnl of laat een berichtje achter op onze Facebookpagina. Die hebben we ook facebook.com 1 vandaag. Uh, ja, wie weet weer dan dat album Acoustic Dance Music of kaartjes voor het concert van 6 maart in het Paard van Troi in Den Haag of 8 maart in het Patronaat in Den Haag. Dus even mailen radio@1vandaag.nl of naar facebook 1 vandaag. Wat vinden u ervan? En nog steeds aan tafel onze minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk... voor wie het een spannend jaar gaat worden, 2014. Want, eh, meneer Plasterk, ja, u moet de Tweede Kamer ervan overtuigen... dat onze inlichtingendiensten zich aan de regels houden. En niet alleen de Tweede Kamer, maar ook nog eens de Eerste Kamer... de provincies, gemeenten, inwoners ervan overtuigen... dat die vijf superprovincies, om te beginnen met één, er, er moeten komen. Als u dat niet lukt, een deel van de oppositie zegt al... kunt u beter vertrekken. <laughs> gaat het u lukken? Het wordt een, een druk jaar met veel te doen. En u vergeet nog de, de koninkrijksrelaties. We hebben over zee hebben we nog drie landen liggen. Ja, ik dacht, laat la, ik het nu niet orde. al te moeilijk maken. Decentralisatie is een heel groot project. Dus uh, er is veel werk aan de winkel. Voor de collega's in het kabinet en voor mij ook. Nou goed, laten we even beginnen dan met, met, met het afluisteren. Uh, ja. de, je, je kunt ook wel zeggen, het afluisteren is schandaal. Zeker als je kijkt naar wat de Amerikanen, de NSE, hebben gedaan. Vandaag ook weer heel veel nieuws over dat ze een computer aan het ontwikkelen zijn... waarmee werkelijk niets meer veilig is. of het nou om financiën financiën, medische gegevens, noem maar op, gaat. Schrikt u daarvan? Uh, nou, dat gaat voortdurend door. Kijk, de, de, de bad guys gaan ook door... En, uh, de terroristen. Dus, ja, en, en dus je moet van twee kanten... Dat, het is een soort wapenwetloop, maar dan met inlichtingen. Uh, en dat, dat moet je bijhouden, anders dan kun je net zo goed de tent sluiten. Uh, maar er moet natuurlijk voortdurend een balans zijn... tussen twee dingen die allebei heel belangrijk zijn. Het ene is de nationale veiligheid. En het andere is de privacy van mensen die er niks mee te maken hebben. En die balans die moet je zoeken. Uh, ik denk dat die in Amerika uh, na 9-11... Uh, in ieder geval op een aantal onderdelen duidelijk verloren is gegaan. Um, en dat ze die daar opnieuw moeten vinden. Um, in Nederland hebben we een, een redelijk brave uh, veiligheidsdienst. Ja, nou, dat is een beetje de vraag. Hè? Want het gaat om u zegt, je moet een balans zoeken. Onder andere voor die balans hebben we regels. De vraag is nu, uh, houden wij ons hier aan de regels, de IVD? Zij krijgen informatie van de Amerikanen... waarvan gezegd wordt, die is illegaal verkregen. Wij moeten voorkomen dat wij, de IVD hier in Nederland... die informatie gebruikt. U wordt daar zelfs, uh, als het doorgaat, voor de rechter uh, voor gesleept. Ja, niet, niet ik persoonlijk, maar de staat van Nederland is nou ja, goed, inderdaad, uw naam als de, staat. de zaak aangespannen uh, nou, dat zullen zo moeten zien. Dat, uh, kijk, zonder nou heel, heel juridisch en technisch te worden, waar het hier om gaat... is wij, wij moeten ons aan de wet houden. Wij mogen ook geen dingen doen die volgens de wet niet mogen. Um, kunnen wij er 100% uitsluiten dat als de Amerikanen ons erop attenderen... dat er, zeggen, er zit daar in Leeuwarden iemand een bom te maken dan zeggen ze er nooit bij... dat doen veiligheidsdiensten onderling nooit, hoe zou die informatie komen? Dus euh, als ik dan goed begrijp, zeggen die eisers van... dan zou je zo'n melding moeten negeren. En zeggen, nou, dan maken ze die bom maar. Want wij weten niet zeker of die Amerikanen... voor het verkrijgen van die informatie niet... Informatie hebben ja. gebruikt die wij in Nederland niet hadden mogen gebruiken. Nou, dat is uh, volgens mij en ook volgens de regering niet de duiding die je zou moeten hebben. Je kunt zou... die garantie niet geven dat u die informatie niet gebruikt. Je kunt niet 100% uitsluiten dat ze bij het tot stand komen van die melding, die natuurlijk in het Nederlands veiligheidsbelang is, hè, van er zit daar iemand een bom te fabriceren, dat ze daarbij dingen hebben gedaan die volgens de Amerikaanse wet misschien wel mochten, maar volgens de Nederlandse wet niet. Ja, nou, vind ik, in dit voorbeeld ben ik het onmiddellijk met u eens, ja. want ik vind het ook niet fijn als er ergens een bom afgaat, maar het gaat natuurlijk om veel meer dan dat, want ze gebruiken zo, zulke gigantische schepnetten verzamelen zoveel informatie. Ja, maar ik zeg ook niet dat wat zij doen allemaal uh, mag. En in ieder geval volgens Nederlandse wet niet mag. Maar uh, hoe kunt u de garantie geven dat als het niet om dit soort overduidelijke voorbeelden gaat... dat die illegale informatie niet gebruikt wordt? De garantie die ik bijvoorbeeld wel kan geven is... wat we zeker niet mogen doen en ook niet doen... is dat als wij een bepaalde methodiek niet mogen toepassen... dat we dan een telefoon pakken en naar de collega dienst in Amerika zeggen... van god wij mogen dit niet, maar jullie wel. door we zo'n lol. Kunnen jullie dat voor ons doen? We garanderen dat u dat niet doet. Dat doen we niet. <laughs> Nee, maar nogmaals, het is onder diensten uh, die delen niet met elkaar alle details van hoe ze aan alle informatie komen. Dus het gebeurt regelmatig ook omgekeerd dat wij tegen een, een dienst in, in, in een ander land zeggen van we hebben inlichting niet op wijze dat er in Frankfurt iemand zit met qua bedoelingen. Dit is onze informatie, doe ermee wat je wil. Hoe vaak gebeurt er iets? Nou, dat gebeurt voortdurend. Dus ik ook dat Nederlandse doen, inlichtingendiensten. Die, diensten, die werken ah. gelukkig natuurlijk samen. En, en over de details daarvan geef ik geen, geen, verder geen inlichtingen. Maar ja, zeker werken die samen. Maar wij doen het ook in ieder geval. Sinds. Maar dat moet natuurlijk ook, omdat de bedreiging ook internationaal is. He? Dus je kunt dat niet in je uppie in, in Nederland oplossen. En dat kan een ander land ook niet. Doen. Nou, U zit wel klem, hè? want u had het net over de bad guys die gaan door. Zo langzaam hand in de beeldvorming worden al die inlichtingendiensten ook bad guys. Nou, ik voel mezelf niet klem. Omdat ik weet dat wij, dat wij gewoon een belangrijk en een heel erg nuttig werk doen. Kijk, vergeet niet. 9-11 is natuurlijk op Amerikaanse bodem gebeurd. Maar we hebben vorige week nog op Russische bodem twee aanslagen. Terroristische aanslagen gezien. En die dingen worden regelmatig vereideld. Doordat we er inlichting over hebben. En met we bedoel ik dan niet alleen de Nederlandse dienst. Maar ook de diensten waar we mee samenwerken. En uh, ja, dit, dat, kijk, dat het relatief weinig gebeurt in Europa. Dat is niet omdat ze ons niet haten. En het is ook niet omdat ze het niet proberen. Maar het is omdat het regelmatig gewoon niet lukt. Mijn nou, punt is alleen dat, dat uh, u zegt het terecht... Van, je, je kunt eigenlijk niet goed weten als je dit soort tips krijgt... van de Amerikanen of van wie dan ook, hoe ze die verzameld hebben. De mogelijkheden om dit grootschalig uh, te verzamelen... worden alleen maar groter om ja. het maar over die supercomputer te hebben. Dus er is eigenlijk helemaal geen weg terug. U kunt er eigenlijk helemaal niks uh, aan doen om nee, dit Dat te vind voorkomen. ik nou net weer wat het, het, het hoofd in de schoot gooiend. Uh, we moeten toch voortdurend, ook met nieuwe technieken... die van twee kanten komen... Komen, dus de bedreigingen zijn nieuw, maar wat we er tegenover kunnen stellen is ook nieuw, moeten we toch wel die balans blijven houden tussen privacy en veiligheid. Maar hoe dan? Nou dat, dat als de wet inderdaad uh, uh, niet meer zou passen bij de techniek van nu, dan kun je overwegen de wet aan te passen. Daar hebben we ook net een advies voor gekregen. Maar dan in dat advies wordt ook gezegd, dan zou je ook het toezicht moeten aanpassen. Dus dan zou je een nieuwe balans moeten vinden tussen die twee. Ja, de commissie zegt, er moet meer mogen, maar u moet dan ook meer toezicht houden. Ja, zoals ik de commissie lees zegt ze, daar staat nu, nu is die balans redelijk in evenwicht tussen veiligheid en, en toezicht. Als je aan de ene kant meer zou willen doen... dan moet je aan de andere kant op de andere kant van de balans... ook meer toezicht leggen. Ja, en ja, en Daar moeten we als kabinet een standpunt over innemen. En als dat zover zou komen, dan is het gewoon een wet. Dus dan moet de Tweede Kamer het er allemaal niet mee eens zijn. En, en dat, ik maar het dat... komt zover, hè? want de AVD heeft al apparatuur gekocht... die daarop vooruit loopt. Nee, dat was ook niet helemaal waar. Kijk, oh. dat is overigens wel eens lastig. Er wordt natuurlijk, omdat het allemaal geheime diensten zijn... worden er ook wel eens dingen gezegd... waarvan mijn handen jeuken, om dan allemaal eens precies uit te leggen... Nou, nou vertel wat het. Dan het. Zit. Hoe zit het wel? Precies. <laughs> dat kan niet altijd. Oh. Dus uh, er worden, de dingen die worden gekocht... door de diensten die worden gebruikt... voor datgene, uh, waar ze ook... Uh, wat ze volgens de wet mogen doen. Maar daar kan meer mee. Precies. Ja, dat kan altijd meer En dat mee. doen ze pas als die wet erdoor is? Nee, met die dingen die zijn gekocht... daar dat, dat, dat kun je mee doen wat ze er nu mee doen. En dat, dat is volgens de wet toegestaan. Van de, de supercomputers die alles van ons weten... moeten we maar eens naar de superprovincie, meneer Plasterk. Um, de, de, uiteindelijk moeten er vijf hele grote regio's uh, in Nederland uh, komen. Het, het wil nog niet zo vlot uh, wat u betreft met die eerste, hè? Nou, oh, dat valt reuze mee. Kijk, er, is, er wordt al meer dan uh, tien jaar gepraat over een Randstadprovincie. Uh, mijn voorganger Piet hein Donner heeft al met een voorstel gelopen. Eerst voor een Randstad en toen voor een Noordvleugelprovincie. Eigenlijk precies wat ik nu uh, als voorstel op tafel heb liggen. Daar hebben we een concept van gepubliceerd. Dat is toen in de inspraak gegeven. Uh, de inspraakronde is geweest. En nu zijn we terug met het maken van een definitief wetsvoorstel. Nou ja, u bent een beetje teruggefloten, toch? Door de Eerste Kamer? Nee, de Eerste Kamer heeft gezegd... wij gaan dit, oor, dit voorstel pas beoordelen... wanneer wij eerst nog een, een nieuwe nota over de visie... op Als we, we snappen waarom krijgen. de minister die dit wil. Ik, die heb ik zo ook gestuurd. En, en nu, de volgende stap is... Uh, dat bleek ook bij het laatste debat... dat zij afwachten of er een wetsvoorstel komt... en dan zullen ze dat gaan beoordelen. Maar het lijkt zo een beetje alsof eigenlijk niemand het wil. Dat is toch niet waar? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, u wilt het. Nee, maar even voordat er geschiet als u optreedt... het komt uit het regeerakkoord. De Tweede Kamermeerderheid wil het. Ik heb het overigens niet eens verzonnen. Ik vind het een heel goed voorstel, maar het, het, het is niet uit mijn pen uh, voortgekomen. Het komt voort uit al tien jaar discussie over te veel bestuurlijke drukte. Met name in de Randstad. Um, en ik kom heel veel mensen tegen die zeggen... ja, dan zou je inderdaad eens wat aan moeten doen. Um, maar natuurlijk, de, de, de mensen die er tegen zijn... die hoor je altijd wat eerder. Geeft ook niet. Nou ja, goed. Um, in, in, niet voor niks. In, in, in motie inderdaad die meerderheid aangenomen in de Eerste Kamer... van. Uh, neem even pas op de plaats, want waarom uh, willen we dit? Wat is het voordeel? Krijgen bijvoorbeeld die superprovincies meer bevoegdheden? Precies, dat is een goed punt. Dat kwam ook uit de provincie Noord-Holland, uit Utrecht. Die zeiden wij, want op zich reageerden die helemaal niet zo negatief. Die nee, zeiden maar, in maar hun reactie, ze die dan? Die zeiden wij willen op zichzelf best fuseren, maar dat willen we niet. Dat het alleen maar het uitgummen van de binnengrens is. Maar dat zo'n provincie nieuwe stijl dan ook meer te doen krijgt. En ik ben nu met ze in gesprek over wat dan? En uh, jawel, dan zijn we, dat is echt een van twee kanten. Uh, wat kunt u ze bieden? Nou goed, daar zijn we nu met zover in gesprek. Dus zij zeggen, als wij dan, hè, dat middenbestuur... dus tussen het gemeentebestuur en het Rijk... als wij dan in die middenruimte onze taak uitoefenen... en als wij, en daar zijn ze op zichzelf ook wel van overtuigd... nu een beetje heel erg dicht op die grote steden zitten... dus je zou beter een iets groter middenbestuur kunnen hebben... zouden wij dan ook meer ruimte kunnen krijgen om dingen te doen... die nu nog bij het Rijk liggen. Nou, dan moet ik natuurlijk bij mijn collega's van de departementen langs en zeggen... Maar u wil dat? U wil ze die ruimte geven? Ik wil kijken hoe ver we kunnen komen. En dat gesprek dat, dat loopt nu. En daar zijn we van, al, van de kant van de provincies en van de kant van het Rijk... zijn we heel serieus mee bezig. Waarom zou ik als burger dat eigenlijk moeten willen? Want de burger heeft niet zoveel zicht op dat middenbestuur. Die ziet nee, wel zijn gemeentebestuur, niet, dus geen, die ziet het Rijk. Van. Maar wat er daar op ja. die provinciehuizen gebeurt... Ik, ik woon zelf in Noord-Holland. Ik was nog nooit op ons provinciehuis in Haarlem geweest. M dus, dat, nou, dat is dan toevallig wel een leuk provincie. Dat is hartstikke leuk. Ja. Het is allemaal prachtig. Ja. maar. Daar heb je als burger direct iets minder te zoeken. En dan kun je zeggen, dus het maakt niet uit. Maar ik zeg dan juist omdat de burger daar niet zoveel zicht op heeft... hebben wij als bestuurders de taak om die middelaag goed in te richten. Zodat we een sterk middenbestuur hebben. Maar ook zo ingericht dat hij het beste zijn taak kan uitoefenen. Ja, maar moet ik me daar dan meer bij betrokken voelen? Of, of maakt dat u eigenlijk allemaal niet zoveel uit? Ik denk dat het natuurlijk altijd fijn als mensen zich betrokken voelen. Maar de eerste betrokkenheid van u zal denk ik meer zijn met... u had het over Haarlem, misschien komt u wel uit Haarlem. En met het Haarlemse gemeentebestuur want dat is echt waar je woont en waar je, waar, je, waar je... nou ja, niet waar je werkt, maar waar je, waar, je, waar je leeft. En aan de andere kant natuurlijk het Rijk, de landelijke politiek. We gaan kijken uh, of het u lukt in ieder geval. Zo direct gaan we hier debatteren over de vraag... of uh, Mark Rutte of Willem-Alexander naar Sochi moeten. Wat vindt u? Ik zag gisteren dat collega Schippers heeft gezegd... dat zij uh, dat besluit binnenkort in het kabinet wil, wil bespreken. Ja, ze is voor dat... dezelfde al uit, zei ze. Maar uh, wat ze vindt, gaat ze met u bespreken? Ja, dat gaan we dan echt daar doen. Ja, maar wat gaat u tegen haar zeggen? Nee, daar nee, ga ik echt niet mee. Nee, ik vind ook, als zij zegt, ik wil het in het kabinet bespreken... dan moeten we dat daar onderling en even in vertrouwen kunnen doen... en nog eens alles wegen en dan zeggen... dit lijkt ons het beste om te doen en maar, daar staan we er met z'n allen voor. Oké, okay, maar in het algemeen voor politici verstandig... om naar het megalomane project van Poetin te gaan? Um, nou, kijk, het wordt, wordt door, door, in ieder geval door de sporters altijd zeer gewaardeerd... als mensen vanuit het land ook aanwezig zijn uh, om hun prestaties uh, te zien... inclusief uh, uh, mensen die ze kennen. Ja, maar het is leuk als ze juichen op de tribune. Maar bij een openingsceremonie zijn, bijvoorbeeld, is dan weer wat anders. Nou goed, hoe die precies die weging moet uitpakken, daar gaan we echt in het kabinet. Oké, okay. wij wensen u ook daar sterk erbij. En ongetwijfeld uh, zullen we u nog spreken uh, dit jaar. Uh, we gaan eerst naar het NOS Journaal. Marjan Koekoek: Dit is Radio 1. De laatste jongeren die nog vastzitten vanwege de rellen in het Brabantse Veen... komen dit weekend vrij. Dat hebben de advocaten te horen gekregen. Ze komen vandaag voor de rechtercommissaris. Er zitten nog acht jongeren vast voor de ongeregeldheden rond een autobrand. 93 waren al vrijgelaten. De eerste Nederlandse militairen vertrekken maandag naar Mali. De 14 kwartiermakers bereiden de komst voor van ruim 350 Nederlandse militairen... die deelnemen aan de VN-vredesmissie in het land. Die militairen moeten in maart naar Mali vertrekken... en een maand later aan de slag kunnen. Nico Vijsma, een van de hoofdverdachten in de vastgoedfraudezaak... die Klimop werd genoemd, is overleden. Hij stierf op 1 januari. De vastgoedfraudezaak draaide rond het Philips Pensioenfonds... en het voormalige Bouwfonds. Vijsma werd door voor verduistering veroordeeld tot twee jaar cel. Hij is 76 jaar geworden. En ruimtevaartorganisatie NASA is kwaad op popster Beyoncé. Ze gebruikt in haar nieuwste nummer een fragment van het tv-commentaar... bij de mislukte lancering van het Ruimteveer Challenger in 1986... bij dat ongeluk kwamen zeven astronauten om. Tot zover. Radio 1 Vandaag. Met Suzanne Bosman en Jan Mon. En met zo direct onze gastresensente. Vandaag is dat filosoof Stine Jensen. Zij gaat het onder meer hebben over de geruchtmakende nieuwe film. Het tweede deel alweer daarvan van Lars van Trier, Nymphomaniac. Op het moment dat bekend wordt dat 70 journalisten omkwamen in 2013, maar van de kleine 30 in Syrië nog eens 30 vermist zijn ook. Vertrekt journalist Annabel van den Bergen naar het land van Assad en de jihadisten. Er zijn door de onvoorspelbare situatie in het land een stuk minder buitenlandse journalisten te vinden dan uh, pak weg een jaar terug. En dat is voor u, mevrouw Van den Bergen, geen reden om toch maar uh, van uw journalistieke reis af te zien? Nee, dat is voorlopig nog geen reden om daarvan af te zien. Ik vind het heel belangrijk dat daar nog steeds bericht over gegeven wordt. Ja, u bent er vaker geweest? Hè? Ja, dat klopt. Ik ben er eigenlijk heel vaak geweest nog voor de burgeroorlog, voor de revolutie eigenlijk uitbrak. En ik heb toen gezien wat, wat een mooi land het eigenlijk was. En dan uh, tijdens de revolutie ben ik uh, vorig jaar voor het eerst gegaan, omdat ik eens wilde kijken van hoe is het nu eigenlijk gesteld daar. Ik, ik hoorde heel veel berichten van, van vrienden en vriendinnen, mensen die ik kende ter plaatse, die mij lieten weten wat zij allemaal meemaakten. En in de media zag ik maar een heel klein beetje van, van al die verhalen. En ik wilde dus in de eerste plaats zelf die verhalen gaan bekijken en beluisteren... en dan in de tweede plaats ook aan de wereld vertellen. Want wat, wat mist u dan in de media? Ja, nu, ik, ik, ik ga de media niet echt de schuld geven... maar het is natuurlijk zo dat na een bepaalde periode... Syrië, ja, mensen worden een beetje Syrië moe, Mensen willen, willen er niet zoveel meer over horen. Er vallen doden, dagelijks, we weten dat. Maar daar wordt niet meer over bericht gegeven. Wat dat we dan nog krijgen, is als er heel grote bloedbaden zijn... als er chemische aanvallen zijn enzovoort... dan krijgen we wel nog berichten daarover. Maar eigenlijk over andere zaken, zoals de humanitaire situatie... of eigenlijk gewoon het, het menselijke leed en, en, en het menselijke leven ook wel daar krijgen we eigenlijk geen berichten over. Hoe kun je die, die vermoeidheid over Syrië, hoe kun je die eigenlijk tegengaan? Door, door nog andere verhalen, nog bloediger verhalen? Of, ja, wat, wat doe je dan? Want ik kan me voorstellen dat u daarmee zit. Dus en waarom de, willen ze mijn verhaal nog lezen? De, de meeste bloedige verhalen die verkopen natuurlijk het best. Maar ik probeer wel, als ik er ben, ook de de mooie verhalen op te zoeken. Ik probeer ook wel te vertellen hoe mensen proberen te overleven in zo'n situatie, want het leven gaat wel nog steeds gewoon verder voor hen. Zij proberen andere manieren te zoeken om hun inkomsten te te verharen bijvoorbeeld. Zij proberen manieren te zoeken om, uh, om toch nog ja, bijvoorbeeld huizen te bouwen. Dat, dat gaat nog steeds verder, ook al zijn er zoveel bombardementen. En die verhalen vind ik wel ook heel mooi en heel belangrijk om te vertellen. Want is er bijvoorbeeld uh, sprake in die zin van een vermoeidheidstiniënse zelf? Uh, als jij als, als lezer, kijker over Syrië hoort en ziet... Uh, is er sprake bij jou bijvoorbeeld van vermoeidheid? Moedeloosheid meer dan vermoeidheid. Uh, want dat gaat inderdaad maar door. Het blijft er slecht gaan. Maar ik denk dat het dus des te belangrijker is dat er ook aandacht voor blijft. En dus dat niet alleen uh, dat we denken, nou dat hebben we dus gehad. Nee, het gaat er nog steeds niet. Jij ja, blijft het wel volgen. Ja. Ja, de moedeloosheid natuurlijk bij de mensen, zoals uh, mevrouw Stine zegt. Uh, ik begrijp wat ze daarmee bedoelt in, in, in die zin dat je inderdaad voortdurend hoort. Er zijn zoveel doden gevallen. Er is die chemische aanval geweest. En het is net die moedeloosheid die ik ook af en toe... een beetje probeer tegen te spreken... in hoopgevende verhalen. Mensen die op eigen initiatief een kleine school oprichten. Op eigen initiatief de kerk opnieuw restaureren. Dat soort zaken. En waar gaat u die verhalen nu zoeken? In het Koerdisch gebied, geloof ik? In het Koerdische ja? gebied, ja, dat klopt. Dus dat is in het noorden van Syrië eigenlijk. Ja, daar is een hele aparte situatie ook weer. Hè? Zoals het overal ingewikkeld is. Maar daar werden ze aanvankelijk ja, tussen aanhalingstekens bevrijd door de rebellen. Ja. Toen dachten ze, ha, dan kunnen wij onze identiteit weer wat meer manifesteren. Ja. En dat ging toen ook weer mis. Ja, inderdaad. Dus de, de, het Vrije Syrische leger, dus de rebellen, die hebben inderdaad die regio in de eerste plaats bevrijd. Dan konden de Koerden een klein beetje meer hun eigen identiteit uitbouwen. Of eigenlijk ja, gewoon beleven, want dat was verboden tot, tot voor de burgeroorlog. Dat mocht, mocht niet van het regime. Um, maar dan natuurlijk zijn er conflicten begonnen tussen de Koerden en de rebellen. Nu op dit moment hebben de Koerden um, de macht over de hele regio. Zij zijn eigenlijk de, de leidinggevende personen uh, over die regio, maar er is wel nog steeds sprake van regime ook in hetzelfde gebied. Dus zij zitten daar ook nog steeds. Even praktisch, want hoe komt u daar eigenlijk binnen? Ja, wel, het hangt er een beetje van af. Als ik geluk heb, dan is een van de grenzen um, tussen Turkije en Syrië open en dan kan ik daar um, als niemand kijkt, gewoon overlopen. U, als niemand kijkt? Als niemand kijkt, ja, oh. want er zijn heel veel Syriërs die dan natuurlijk de weg naar buiten zoeken en dat is dan de focus van Turkije over het algemeen. Dus dan kan je er als een glipje er even nou, tussendoor. Glip je er tussendoor. En het wordt ook wel gedoogd. Ik ga zeker niet zeggen dat mensen mij niet zien. Maar het wordt wel gedoogd. Omdat mensen natuurlijk vooral angstig zijn. De Turkse overheid dan. Van de Syriërs die het land binnenkomen. En niet zozeer Daar van journalisten. Daar meer op. Maar voilà. als ze we wel kijken, wat dan? Wel... Op dat moment, als je daar aan een, aan een grens bent die open is... Dan, dan hoef je niet zoveel problemen te verwachten. Wat het grootste probleem is... is eigenlijk nu, als er geen grenzen open zijn... dus alle grenzen zijn, zijn op dit moment toe... en dan moet je dus de grens overgesmokkeld worden. Dus dat betekent dat je in Turkije um, zit... en dat je op een bepaald moment contact opneemt... met jouw lokale fixer in, in Syrië. Iemand die alles regelt. En die regelt alles, inderdaad. En, dat en hoe die... weet u dat die te vertrouwen zijn? Het is er namelijk, ja, letterlijk op dit ogenblik... natuurlijk levensgevaarlijk. Heel veel collega's ja. zijn er eigenlijk niet eens zoveel meer? Nee, er zijn er heel weinig. Het is, het is inderdaad levensgevaarlijk. ik ga dat zeker niet ontkennen. En ik besef dat ook wel. En ik weet dat het zeker een risico is dat ik neem. Nu, het, het enige wat je eigenlijk kan doen, is je zo goed mogelijk voorbereiden. Meer dan dat kan je niet doen. Dus ik werk inderdaad met een, met een fixer ter plaatse die ik vertrouw. Waar ik al eerder contact mee gehad heb. Die ik al eerder ontmoet heb. Waarvan ik ook hoor dat andere journalisten ermee samengewerkt hebben. En er een, ja, een, een goed verhaal mee konden vertellen. Maar gaat u ook naar plekken waar gevochten wordt? Uh, de bedoeling is dat we tot aan de frontlinie gaan. Dus uh, we gaan niet en zozeer... En waarom is dat... Want daar loop je zo ook nog meer risico. Daar loop ik inderdaad nog meer risico. Maar het is wel belangrijk om, om bijvoorbeeld de twee kanten van een verhaal te kunnen vertellen. Want je hebt inderdaad die Koerdische kant. Maar je hebt in, so in Syrië zoveel verschillende kanten. En dan wil je ook wel het verhaal van de rebellen horen. En dat heb ik de vorige keer ook gedaan. En daar krijg je ook totaal verschillende informatie. En ik vind het wel belangrijk om als journalist voldoende geïnformeerd te zijn om daar een, een, een objectieve mening over te kunnen voeren. Heb jij als vrouw nou meer of minder bewegingsvrijheid? Dat hangt er heel sterk van af. Als ik bijvoorbeeld een interview zou willen... met de, met de um, islamistische partijen die gelinkt zijn aan Al-Qaeda... dan mag ik dat vergeten. Als vrouw, ik, ik heb absoluut geen, uh, ja, geen aanzien en in tegendeel zelfs... Dat, Ook dat... niet met Boerka. Ook niet met Burka, nee. dat zal, Dat zal absoluut niet lukken. Uh, maar aan de andere kant, als je dan bijvoorbeeld bij de Koerden bent... of zelfs bij de, bij de rebellen van het vrije Syrische leger... dan merk je wel dat ze heel veel respect hebben voor vrouwen. En dat ze ook wel extra zorg gaan dragen voor jou... net omdat je een vrouw bent. Dus in die zin... Um, ja, ...heeft het op bepaalde momenten een voordeel... ...en op andere momenten dan, dan weer een nadeel. Maar bijvoorbeeld... ...een, een, um, een, een mooi verhaal is, is ook... ...als ik bij de rebellen was... ...die zijn heel, heel sterk en heel stoer... ...met elkaar, die hebben maandenlang... ...alleen maar mannen gezien... ...want die vechten samen met mannen... ...en dan plots komt daar een vrouw bij hen inwonen... ...voor een aantal, aantal dagen, een week... ...en dan dan voel je dat die naar gelang de tijd vordert dat die ook openbloeien. En dat die ook vertellen over het feit dat zij hun zussen missen... of hun moeder, of dat zij ook wel triestig zijn en dat ze ook wel bang zijn. En dat zijn ook de mooie verhalen, want dat is de menselijke kant van de oorlog. Dus dat wil ik ook wel vertellen. Sinds uw vorige bezoek is er natuurlijk nog heel veel meer gebeurd in Syrië. Ja. Situatie eigenlijk alleen maar verslechterd. Ja. Um, wat, wat denkt u daar aan te treffen? Heel veel mensen die ik de vorige keer ontmoet heb... of die ik laatst ontmoet heb, die zijn nu niet meer in het land... Um, de meeste mensen zijn gevlucht naar Turkije of, of naar, naar andere of misschien plekken. misschien ook wel dood. Zijn ook omgekomen. Um, ja, er, er zijn inderdaad een aantal van die mensen helaas ook, ook omgekomen. Wat ik denk daar te treffen is een, um, een Koerdische regio... die op dit moment nog meer ontwikkeld zal zijn als toen ik er laatst was. Zij hebben een soort van... Um, eigen staatje opgericht. Heel klein, maar ze hebben hun eigen verkiezingen, dus ze, ze hebben ook een gemeenteraad. Zij zijn eigenlijk heel sterk bezig met de heropbouw van het, van het land, of dan tenminste hun deel van het land. En ik denk dat die daar op dit moment nog verder in zullen staan. Ja, dus daar uh, meent u wel wat, wat kracht ook aan uh, te zullen treffen. Ja, nou, dat denk to, ik wel. Toch is het al jammer dat, dat juist die partij die misschien op een bepaalde manier het interessantste is, namelijk de, de extremistische jihadisten, dat je die dus niet kunt spreken. Ik weet niet of ik dat jammer vind. Maar <laughs> oh ja, je speelt natuurlijk een hele belangrijke rol in dit ja, conflict. Maar dan nog, zelfs als ik met hen zou kunnen spreken, het, het is zo moeilijk om te begrijpen wat die jihadisten nu precies willen, omdat je ook binnen die jihadisten heel veel verschillende strekkingen hebt, heel veel verschillende groeperingen hebt. En ik, ik, ben, um, ja, ik ben geen kenner van al die verschillende stromingen. Ik weet er wel wat van, vanzelfsprekend. Um, maar ik weet vooral dat ik er als vrouw best zo ver mogelijk van, uh, van weg blijf. Ik hoop, ben je verzekerd? Ja, ik ben verzekerd. Ja, nou ja, maar dat is heel moeilijk toch? Dat om is, je daar goed voor te verzekeren. Dat is vreselijk moeilijk. Het is, uh, het is een enorme strijd geweest op zichzelf om een verzekering te vinden. Um, nu, tot nu toe heb ik die nog niet nodig gehad. Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren als ik die op een dag wel nodig heb. Um, maar ik heb me wel toch zo goed en zo kwaad mogelijk proberen indekken... voor alles wat er kan gebeuren. En dan vooral naar mijn ouders toe natuurlijk. Ik zou niet graag willen dat zij met uh, heel veel extra paparazzen te maken krijgen... als zij al... Ja. Nou, dat is misschien nog weer het minste. Maar goed, euh, laten we hopen dat je in ieder geval heel uit weer terugkeert. Ja. Veel sterkte en succes het daar, bel van de Bergen. Dankjewel. Dankjewel. Muziek, Elle van Buren met Band. De dance van Armin Buren naar de echte muziek. met echte mensen en echte instrumenten van Eller van Buren. Broken Tonight was dat. Acht jongeren die ervan verdacht worden betrokken te zijn bij de ongeregeldheden in Veen. op oudjaarsdag. zullen uiterlijk zondagavond thuis zijn. Althans, dat verwacht advocaat Erik Thomas. Zijn kantoor vertegenwoordigt drie van de acht jongeren. die vandaag aan de rechtercommissaris in Breda zijn voorgeleid. Goedemiddag, meneer Thomas. Goedemiddag. Ze zijn zondag thuis, zegt u? Ja, voor de goede orde, mijn kantoor die, die staat er een aantal bij. En we hebben van de officier begrepen dat uh, ze in ieder geval uiterlijk zondagavond om 7 uur naar huis gaan. Dat betekent dat ze, zoals dat heet, in verzekeringsstelling uitzitten. Die is verlengd en er komt geen vordering in bewaringstelling, zoals dat heet. Dus uiterlijk zondag naar huis, maar dat kan bij spreken ook over vijf uurtjes zijn. Ja. Dat is helemaal aan de politie en het OM. Ja, want wat, wat toetst de rechtercommissaris nu nog dan? Die, heeft, die gaat nog een beslissing nemen vanmiddag, denk ik over een uurtje, over de vraag of de aanhouding rechtmatig is geweest. En dan kijken ze, is er een redelijk vermoeden van schuld en is er geen excessief geweld gebruikt om dat soort vraagstukken. Ja, uh, die dat... tempel ligt over het algemeen vrij laag. En in deze kwestie zijn er uh, door deze en gene, en natuurlijk ook door mijn kantoor aardig wat vragen, vraagtekens bijgesteld. Dus dat is even afwachten. Want voor alle acht is er wel een... Dit zijn de laatste die vastzitten. Dus ik neem aan dat er voor hun wel een redelijk vermoeden van schuld is. Uh, in ieder geval dat vindt het openbaar ministerie. En, en bedoel, die, uh, die praten natuurlijk ook geen onzin. Maar die, die kunnen de zaken wel eens verkeerd inschatten. En, en wij zijn het in ieder geval uh, niet eens, Laat ik het zo zeggen. Dat voor betekent u. ook dat u uh, met een schadevergoeding al bezig bent? Ja, het is dat iedereen erover begint. En ik, laat nou ja, ik heel kan me heel zijn. goed voorstellen als ja, je vastzit. Nee, en je denkt dat, ik heb er niks mee te maken gehad. Klopt ook. Maar dat gaat ook gebeuren. Alleen wat in het val zit visuurt niet de truc is, voordat je daaraan toekomt, zal uh, het OOM de zaak hebben moeten sluiten en hebben we de zaak hebben moeten seponeren. En daar zullen ze zeker nog enkele weken of maanden overheen gaan. Ze zullen wel gaan lopen, pushen, dat ze daar gewoon tempo mee maken, want dit mag niet te lang in de lucht blijven hangen. Maar natuurlijk, als de zaak wordt geseponeerd, dan zal per zaak worden bekeken wat, uh, wat wij in ieder geval reëel vinden. En dat zal in sommige gevallen waarschijnlijk ook al uitgaan boven de standaard bedragen die daarvoor gelden. Goed, dat zal dus later dus uh, bekend worden. Uh, maar ja, binnen, ja, maar de binnen de Precies, binnen een uur dan inderdaad of ze allemaal naar huis mogen of niet. Erik Thomas, dank u okay, wel voor de toelichting. Graag gedaan. De gastrecensent. Ja, sommige dingen zijn gewoon gebleven zo rond dit tijdstip op de vrijdagmiddag. De gastrecensent bijvoorbeeld. Vandaag is dat filosoof Stiniënse Jensen. je net al even, Stine. We hebben jou twee uiteenlopende opdrachten gegeven, geloof ik. De afgelopen trier week. en von tr ja, Trier. Ja, Trier en, tr en trier. Trier, ja. Inderdaad. <laughs> ja. Met welk Mooi wil je beginnen? Tiraatje. Laten we met Franca Treur beginnen. Ja, ja. Ja. ja, ze maakte een aantal jaren geleden enorme vuurroeren met dat prachtige boek Doorsvloeren van Confetti. Ja. Ging en over haar jeugd in Zeeland. En dit werd dus ook, Er werd naar uitgezien. Lelijk woord als uitgeefgebeurtenis, Passeerde de revue. En ja, er is weer ook geen sprake van een boekpresentatie, maar een boeklancering. Met videoclip neem ik aan. Ja, is, ja, alles erop en inderdaad. In 2 januari. Het is het eerste literaire, de eerste literaire gebeurtenis. Dus jouw verwachtingen waren ook hoger spannen. Nou, ik, ik was wel benieuwd. Vooral omdat ik Dorsploor voor Confetti niet had gelezen. En toch heel veel had gehoord. En gelezen dat het een goed boek was. Dus ik, ik stond zeer bereidwillig was ik, om, om dit ontzettend goed te gaan vinden. Even, even, ik heb ook veel zin in. Kun je kort het verhaal schetsen? Eerst? Nou, Het gaat over Eleanor. Een, een jonge vrouw die in een relatie zit met Erik. Ze heeft hem wat... Ja, saai beroep content manager. Ik, ja, ik, ik weet ook niet Kans precies wat Het Kan van alles zijn. Wordt verder ook niet diep op ingegaan. En zij ja, freelanced her en der. En ze gaat met haar vriendje Erik op bezoek in de Belmer. Nee, niet de Belmer, maar ergens in, nou, ergens in Amsterdam. En uh, bij een stelletje met een, met een tweeling. Die hebben net kinderen gekregen. Zij beziet dat en denkt, ga ik mijn leven zo in de ook richten. inrichten? burgerlijk Of... Nou, en dan gaat ze besluit in een woongroep te gaan. Het boek heet ook De Woongroep. En uh, dat is dus eigenlijk het verhaal over, uh, over een jonge vrouw... die zich afvraagt uh, hoe te leven, hoe het leven zin te geven. Nou, uh, teasede jij ons toch enigszins door te zeggen... ik was heel erg bereid om het een prachtig boek ja, te vinden. Ja, daarmee verklapte ja, ik toch mijn oordeel. Ja, daar, daar... Maar het, het is natuurlijk ook altijd zo dat je het moet onderbouwen. Het is, ik vond het helaas uh, een boek zonder persoonlijkheid. Uh, net als eigenlijk de hoofdpersoon. Uh, het begint ijzersterk. Ik vond het begin echt formidabel. Dat, dat moet ik zeggen, een prachtige soort cynische toon. Waarbij, ik was benieuwd naar deze vrouw... die met enig afschuw deze tweeling beschrijft. En, uh, die ze daar ziet. En, en in die worsteling, of ze wel of niet had leven. Ik dacht, nou, dat kan interessant worden. Ook, ook die, die licht cynische toon. Wat, wat droog, wat afstandelijk. Maar helaas uh, houdt ze dat niet vol. Het is een kabbelend boek. Het is eigenlijk alsof je een maaltijd hebt waar de, waar de kruiden zijn vergeten. Het is of... ook niet herkenbaar als, als generatiegenoot misschien. Schat dus ik maar even in met, met de vrouw in het boek. Uh, want tegenwoordig wordt er gezegd, ja... Nou, het pretendeert inderdaad volgens mij wel een generatieroman te zijn. Hè? Zoals deze ja. vrouw zijn er vele. Er staat ook, het is net als Dorstvloer voor confetti... staat er ook een vrouw op het om, omslag waarmee je zou kunnen identificeren. Dit keer lijkt die vrouw iets minder op Franca Treur. Dorsvoer voor confetti, stond zo'n vrouw met blond haar... die erg veel op de auteur leek. En wat ik ook her en der heb gelezen... is dat zij ook erg genoeg had... van het autobiografische in het publiek. Dat zij daar voortdurend vragen over kreeg. Dat mensen haar wilden aanraken. En dat er zelfs iemand was geweest die had gevraagd... ja, waarom heb je niet beschreven hoe je eerste menstruatie was? En eigenlijk... Um ik vind eigenlijk eerder denk ik, dat dit precies die valkuil is van de Tweede Roman. Dat ze eigenlijk ze spreekt vrij neerbuigend hier over haar lezerspubliek, alsof die voortdurend de autobiografische uh, vergissing maken. Uh, terwijl er heel veel aanleiding is om. De hoofdpersoon te verbinden aan de schrijfster. En, en, en het is pijnlijk omdat in dit boek die verbeelding zo um, faalt. Ja, nee, misschien hoort dat is inderdaad het, het probleem van die tweede, die eerste, ja. die, die helemaal uit de schrijver zelf komt. Een ja, en daar boek is volgens mij ook helemaal geen probleem. probleem ja. dat, is, dat is volgens mij ook helemaal geen probleem. Het probleem is niet of een boek persoonlijk is of autobiografisch, maar of het stilistisch sterk is. Hoe die autobiografie vorm wordt gegeven of daar de juiste toon en de vorm voor wordt gevonden. Dus ik begrijp ook niet zo al het gemopper op het autobiografische ja. wat er tegenwoordig heerst. Wel, kijk, het gemopper dat alleen die op tv komen, Alla. Dat is een ander hmm. verhaal. Ja. Tegen autobiografische romans of vertellingen als dusdanige... is volgens mij, daar is niks mis mee. Ja. Um, Interessant ja. thema, maar niet gelukt... om dat uh, geloofwaardig of in ieder geval... stilistisch uh, overtuigend neer te zetten. Helaas niet. Ik vind het echt jammer. Ik, vind die, ik, ik, ik, vind die, ik had gehoopt van wel. Hè, want het, de, ja, nee, ja. dat was een positieve grondhouding. Ja. Dat hebben we begrepen. Maar, ja. Laten we zo dan naar het andere ja. onderwerp gaan. Wat, wat ook omstreden en veel besproken is. Ook een uh, vrouwenverhaal. En precies. Ja. Uh, Annabel van den Berg. Ik heb ja. ooit gehoord Trier. al van Lars van Trier en de film Nymphomaniac. Ja, absoluut. Gezien ook al, toevallig? Nee, ik, uh, ik wilde kaartjes kopen voor de avant-première. Maar het was helaas uitverkocht. Ja, hmm. ja want het is druk. Uh, jij hebt uh, voor de duidelijkheidstiener deel 2 gezien. Dat bestaat uit twee delen. delen. Bij de delen de Ja, je? bij de okay. delen, zeker. Want ja. vorige week hebben we van Ellen Dekwits, de hier een recensie van deel 1 gehoord. Ja. die was daar zeer enthousiast over. De discussie is natuurlijk, is het porno, is het geen porno? We lazen al recensies van, als je dit ziet... vergaat de lust tot seksje. Hoe verging mm -hmm. het jou? Nou, dat is ook wel aardig. Is dit nou een film over seks of niet? Maar het grappige in deze film is dat er zit... het gaat over uh, Joe... Uh, die zichzelf Nym noemt. En die vertelt haar hele verhaal aan Zelikman, Een wat oudere man. En die Zelikman, dit is grappig, want die is eigenlijk al een soort commentator in de film. Dus steeds als zij een seksverhaal heeft verteld, gedeeld met het publiek. Dan gaat hij dat al analyseren. Ah, dus wat jij vertelt is dat er eigenlijk als ware het een rivier, er vissen stromen die, ah, wat jij vertelt is eigenlijk dat dit een compositie is van die of die componist. Dus hij springt eigenlijk al in die rol van de interpretator van, de bijna de filmcriticus van waar die film eigenlijk over zou gaan. Dat is heel geestig. Misschien gaat seks wel gewoon over seks. Misschien gaat deze film wel over seks die niet opwindend is. Dat kan ook nog. En ja, ik hou enorm van Fontrier. Het grappige is, de denen schrijft vooral over, over... dat dit het duurste bioscoopkaartje ooit is. Heel, die, kunnen, die kost 150 kronen. Dat hebben ze nog nooit meegemaakt. De film wordt daar goed gesubsidieerd. Dus je hebt het helemaal niet over, over die porno. Die zijn hartstikke trots op. Die zijn op alleen maar met de prijskaartje. Ja, ah, de prijskaartje is veel te duur. En, en de filmcritici hebben ook enthousiast zichzelf... op posters, uh, al in orgastische posters neergezet. Ja, want de posters van de ja. film waren zo... En voor de grap hebben zij, zij toen dat, met, ook dat gedaan. Ja. En, en, en, dus, en ik vind het wel leuk dat ze nu von Trier zo in hun armen sluit. Want dat hebben ze niet altijd gedaan. Ze vonden hem toch altijd iemand die... Ja, hij ging naar Amerika, te groot voor Denemarken... Uh, Iemand die ook zichzelf in de media altijd een beetje uh, in de problemen wist te brengen. Daar, wat... Waardoor hij nu, want hij heeft iets gezegd over dat hij natie Geen zou interviews. zijn. Een soort grap ja. die nogal verkeerd gevallen is. Ja. Wat niet onbegrijpelijk was, uh, ja. natuurlijk. Maar uh, hij zelf zegt er nu helemaal niets meer over. Hè? Hij zegt er niets Geen meer over. Meer. Het, het hoeft ook helemaal niet mm -hmm. per se. Die acteurs van hem uh, zijn favorieten. Uh, Charlotte Kensboer en uh, de Deen Stellens Skarsgård. Ja, die, die, die geeft al interviews. En ik moet zeggen, is het een film over seks? Daar gaat het nu over. Nou, ik vond het eigenlijk te vergelijken zeer... Ik heb jullie Dear Wendy gezien. Wat een film is over jongeren die met uh, pistolen... eigenlijk een soort club vormen en, en steeds gewelddadiger worden. Eigenlijk, dat was eigenlijk een soort bijna metaforische vertelling... over geweld in Amerika. En ik vond dit eigenlijk een bijna metaforische vertelling... over hoe wij omgaan met seks en seksualiteit in het Westen... en dan met name vrouwen. Want er zit... Ja, het is weer ongelooflijk. Maar deze vrouw heeft ook weer een koude moeder. En uh, ja, dus dan denk je al... Wat hebben die moeders gedaan? Dat zij dan dit soort vrouwen? Koude moeder. En, Want hoe gaan die vrouwen dan volgens die film om met seks? Nou ja, dat ze daar totaal... Dat lukt niet. Ze kunnen niet tot hun gevoel komen. Dus moet het meer, meer, meer. Ze hebben geen relatie of contact met zichzelf. Maar en daar alles je... is het toch altijd de schuld van. Ja, maar moeder. dan is we het nog wel erger. Ze kunnen langzaam. dan zelf... Dat is ook een hele opluchting. Dan daar verder en dan, van dan wordt het hele ze verhaal af. ook... Dan krijgt zij een kind... Ja. En dan kan zij natuurlijk alleen maar haar seksualiteit ontplooien... op het moment dat ze dat moederschap weer aflegt. Dat is in deel 2. Dan zien we dus heel duidelijk. Net als in Antichrist. Oude Madonna in het de Hoer Het kind dondert uit het raam op het moment dat zij seks heeft. Alsof er een straf op haar wordt afgeroepen. En dat zit in deze film ook weer. En dat is natuurlijk de obsessie van Von Trier... met het vrouwelijke, het mannelijke. Het lijkt wel een soort Wagner-drama. Maar hij, heeft het zo, hij is zo'n knappe filmmaker. Je blijft kijken, okay. ook al zie je die overdrijvingen. Toch even, Stine, hoe was ja. de sfeer in de bioscoop? Omdat je ook wel hoort van... het is, want je zegt, gaat het over seks of niet? Nou ja, je ziet het blijkbaar wel veel. Uh, nou, is dat ongemakkelijk? Nou, het is... Nee... Want het, nee, want het is, het is een boeiende vertelling. Het is niet... Uh, kijk, La Vida Dell. Uh, daarin zie je heel een film veel... Over twee jonge, over twee twee jonge vrouwen. Mm -hmm. Eigenlijk over een eerste liefde. Daar zie je hele lange seksscènes. Uh, lesbische seksscènes, waar je heel lang naar kijkt. Met heel veel billen. Eigenlijk is dat ongemakkelijker. Het is heel veel echter. Deze seks, dat zijn heel veel genitaliën. Uh, het is eigenlijk... Uh, ja, het is heel vaak ook wat weer vijftig, tinten grijs leest, Maar dan niet opwindend. Dan echt met echt full blown shots. En dan, dat is niet opwindend. Hmm, maar Susanne vraagt het ook, want we staat met een dilemma, ga ik nu verklappen. Ja, van, nee, met nee, je we gaan. We het erover moet je gaan. En met wie ga je dan? Inderdaad. Met een ja, man. Ja, neem je je man mee of je vriendin of nou, je dochter? Kijk, <laughs> het, het, met, met iemand met wie je zit. Het, het, het, het, het, het ontneemt ook niet de lust tot seks. Het is zo duidelijk een, een soort. Taran, taran, een achtige ver, literaire vertelling in acht hoofdstukken over seksualiteit. Dus dan kun je gewoon met je man gaan, dan kun je heel intellectueel gesprek in de kroeg... en daarna gewoon. Weet je, dat is niet. Want er zit ook humor in, dus. Ja, dus, dus, dus er, want je gaat ook op dat metaforische niveau kijken: van wat, wat wil hij vertellen? Dat is uiteindelijk ja. die vraag. Nou ja, je het mee is vaak uit. geen vrolijke boodschap die een over seks geeft, toch? Nee, maar ook niet over de mensheid, ook niet over waar hij mee kampt, helemaal niet. Nee. Maar ik hou enorm van zijn Deense films: uh, uh, The Idiots, uh, ook The Boss of It All, waar, waar die een soort duidelijke kritiek geeft op die Deense samenleving. En hier is het echt die westerse maatschappij. Het is groot. Even Annabel van, van, van, van, van den Berg, Als je dit hoort, ga je dan? Ik zal heel graag gaan, ja. Nog steeds, oké. Naar elke frontier moet je hoe dan ook gaan. Dat is gewoon sowieso aan de to-do-list, vind ik. Ja. Maar het is wel duidelijk, want uh, vaak vraag ik dan na de recensie... wat raad je onze luisteraar vooral aan? In dit geval toch de film, begrijp ik, meer dan het boek. Ja, duidelijk. Stine Jensen, dankjewel. Het ging dus over Nymphomaniac van Lars van Trier. Volgende week gaat, uh, of is, dit deel 2 is in première gegaan. En over het nieuwe boek van Franca Treur, De Woongroep. Overigens hoort u een gesprek met Franca uh, Treur morgen in de Tros Show om 10 uur op Radio 1. Tot zo breed. De week van het Avro-Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met vannacht. Sprakeloos van Tom Lanois. Alles is beter dan deze pijn aan mijn uh, kringspier. De schrijver woekert met zijn moedertaal... om te beschrijven hoe zijn moeder haar taal verloor. Waar is mijn pensioen? Waar is mijn pensioen? In mijn ol, in mijn long, in mijn long, in mijn Het vijfde radiodrama Sprakeloos. Vannacht tussen 12 en 2 in de Week van het Avro Radiotheater. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.